Vijf uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. President Trump heeft bij een aantal belangrijke handelspartners van Amerika grote zorgen veroorzaakt. Gisteren kondigde hij een importtarief aan op geïmporteerd staal van 25% en 10% op aluminium. Trump hoopt zo de eigen metaalindustrie vooruit te helpen. De Europese Unie heeft direct aangekondigd met maatregelen te komen. De Duitse staalsector zegt dat de tarieven in strijd zijn met de regels. En ook de Amerikaanse auto-industrie is niet blij met de duurdere Amerikaanse staal. De voorzitter van het Europees parlement, Antonio Tajani... wil premier van Italië worden. Tajani is een partijgenoot van Silvio Berlusconi... die zelf geen premier mag worden. Die had daarom Tajani gevraagd om namens Forza Italia het kabinet te leiden... mocht de partij de verkiezingen winnen. De Italiaanse parlementsverkiezingen zijn zondag... en volgens de laatste peilingen is de kans groot dat voortzij Italië de premier mag leveren. De Verenigde Staten zijn van plan voor 50 miljoen dollar... aan antitankwapens te verkopen aan Oekraïne. Het gaat om 210 Javelin-raketten... en 37 bijbehorende lanceersystemen. De deal moet nog goedgekeurd worden door het congres... maar daar worden geen grote bezwaren verwacht. Volgens de Amerikanen zijn de wapens bedoeld voor zelfverdediging. Ze worden waarschijnlijk in het voorjaar geleverd. Er is in het afgelopen jaar in Nederland 10 meer duurzame energie gebruikt dan een jaar eerder. Van alle stroom is nu bijna 14 duurzaam, meldt het CBS. 60 van die stroom komt uit windenergie, genoeg voor 3 miljoen huishoudens. Zonnepanelen wekten bijna 13 van de stroom op. Een biomassa, dat na windenergie de belangrijkste duurzame energiebron is, leverde in 2017 minder op dan een jaar eerder. Die productie daalde met een half procent. Het weer, de dag begint met 6 tot 10 graden vorst... met de laagste temperaturen in het noordoosten. Door de wind voelt het zelfs nog kouder. Overdag wat zon en tegen het eind van de middag in het zuiden sneeuw. het wordt 0 tot min 3 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Met Ron Verhauwe. Welkom bij Nachtzuster. Het laatste uurtje. Als je net wakker wordt. Al was het een hele fijne vrijdag gewenst. Het is koud buiten, maar als je je goed aankleedt... wordt het vast een hele mooie dag. Ja, je denkt, waar is Astrid? Nou, Astrid die ziekt even een weekje uit. Heeft griep, dus de nachtbroeder houdt even de stoel warm... Uh, ja, als je al zit te luisteren, dan weet je... alles is verder gewoon hetzelfde. Hè? Uh, vragen en antwoorden, dat is alles wat we nodig hebben in dit programma. En natuurlijk een gratis telefoonnummer 0800... 1, 1, 2, 1. Ik heb net even al een overzichtje gegeven van de vraag. Dus die laat ik nu even zitten. Maar wil je de vragen nog even teruglezen... dan kan dat via onze Facebookpagina. Want ook die hebben we bij Nachtzuster. We zijn echt van alle markten thuis. Dus uh, even op Nachtzuster zoeken op Facebook. Like ook ons eventjes daar. En dan kun je alle vragen teruglezen. Nou ja, vragen over bijvoorbeeld parlement staat nog open. App en vloed, kunstgebied, uh, Wat moet je doen als je een account niet uh, kan uh, activeren met je bundel? Dat soort dingen, ik roep het allemaal zo meteen nog wel eventjes. Welkom terug bij Nachtzuster. Dat is lekker wakker worden. Jerry Rafferty met City to City. Je luistert naar Nachtzuster. Uh, ja, het programma van vragen en antwoorden. En uh, ja, van het eerste uur staan ook nog een paar vragen open. Uh, bijvoorbeeld, ik pik er gewoon even eentje uit. Van Willem, die vroeg zich af... Ja, uh, waarom wordt AdBlue niet meer gepromoot... In, uh, in plaats van het elektrisch rijden? En AdBlue, dat zit dan in dieselauto's. En volgens hem zou dat een stuk schoner zijn. Nou, er is veel te doen over dieselauto's. Uh, nou, dat is bijvoorbeeld een vraag die nog open staat En waar ik wel heel graag een antwoord... Antwoord op wil hebben van ja, is die diesel met die AdBlue is dat echt uh, schoner dan elektrisch rijden? Waarom hoor je daar niet zoveel over? Als je daar meer van weet, 0800 1121 en dat nummer mag je ook bellen voor de cryptogram, want die wil ik er maar gelijk even ingooien. Want het is een uh, traditie hier bij Nachtzuster. De cryptogram van deze ochtend is melding maken van te veel ballast, melding maken van te veel ballast en het gaat om 17 letters. Ja, Ruben, ik heb hem erin gegooid. Ik ben het niet vergeten. Nee, heel goed, heel goed. <laughs> uh, er was een meneer, die, had het, uh, die wilde graag weten hoe het zat met de artikel 12-procedure. Ja. Ja, en zijn hoofdvraag was, uh, moet je een advocaat hebben? Ja, misschien, ja je, misschien... want voor het gerecht... Misschien, ja. moet je nog, misschien moet je nog even uitleggen... wat een artikel 12 procedure precies is... voor de mensen die net inschakelen. Ja, ga ik uitleggen. Uh, ik ga eerst de vraag beantwoorden. Dat is dat een er, er verplichte proces... vertegenwoordiging geldt... bij het gerechtshof. Dus uh, die artikel 12 procedure... dat is een correctieprocedure. Uh, als u even met mij wilt meeschrijven... strafvordering... bestaat voornamelijk uit vier hokjes. Namelijk... Aangifte, schuine striep, kennisneming. Tweede, opsporing. Drie, vervolging, schuine striep, en executie. Nou, het is zo dat de aangifte is gedaan van een feit. En als de, de, de officier van justitie, die mag volgens het opportuniteitsbeginsel, dus het opportuniteitsbeginsel, heeft die een eigen bevoegdheid om de zaak te beoordelen. Dus dan komen we in het tweede hokje. Dan gaat hij kijken, is er voldoende feiten? Kan het voldoende berecht worden? Dus is er voldoende bewijs? En is de dader uh, strafbaar? Dat soort dingen gaat de officier van justitie beoordelen. En dan komt hij in de derde reetje, namelijk vervolging en berechting. Maar daarin heeft de, of is de officier van justitie vrij. Die kan dus volgens het opportuniteitsbeginsel zelf beslissen of hij de zaak aan de rechter voorlegt. Aha. En ja, en want de officier van justitie is ook in dezelfde strafvordering, dus wettelijk, is die bevoegd. En die is leider van Schuilenstreep in het onderzoek. Dus uh, uh, hij neemt een beslissing op zich. Is degene die AGP heeft gedaan het daarmee niet eens... dan staat die artikel 12-procedure bij het gerechtshof open. Kijk aan. Ah, oké. Okay. Ik heb hem. Ja. <laughs> en uh, uh, waarom is er verplichte ver procesvertegenwoordiging nodig? Het gaat dan om de werkefficiëntie. Omdat de advocaat dan precies weet hoe te formuleren, mm -hmm. maar ook welke stukken ingestuurd moeten worden. En dat bevordert de efficiëntie van de, van de werkzaamheden. Ja, dat klinkt allemaal heel logisch als je het zo, uh, zo opnoemt, Ruben. Nou, het moet zo uitgelegd worden. Ja. En daar had ik een mevrouw die uh, was gevoelig voor volle maan. Ja, inderdaad. Het is, het is vanavond volle maan. Ja, dat vertelde ze inderdaad. En dat, dat, voelde ze gewoon, uh, dat, ja, dat voelde ze gewoon dat het zo was. Nou, uh, ja, en vanavond vrijdag 2 maart staat op de kalender volle maan. Kijk, nou, het was een, een, een speciale nacht hier bij Nachtzuster. En uh, nou, fijn, fijn dat je die en, middels mee hebt willen maken. Je had, had nog een vraag voor het parlement. Ja, waar, de, ja, waar, waar dat vandaan komt, die term, en uh, wat er, hoe dat door de jaren heen is ge, uh, veranderd? Nou, het is een hele oude term. Het is ontstaan in het uh, Rijk. Van Karel de Grote, dat was het Oud-Romeinse Rijk. En uh, het, het, voer, het, het uh, voert terug naar de plebs, de plebeers. Daar is ook de wetgeving ontstaan of het staatsrecht ontstaan. Uh, en uh, als die meneer, omdat het een heel uitvoerig onderwerp is, als die meneer meer wilt weten erover, dan mag je het boekje Rechtsgeschiedenis 1. Bij de bibliotheek bestellen. En het is geschreven door professor Lokin. En daarin kan die wanneer heel uitvoerig lezen. Die ontwikkeling van uh, het parlement. vanaf plebeers tot heden. Een geschiedenislesje. Kun je zomaar even een toetje krijgen? Ja, ja. geschiedenis. Rechtse nummer 1. 1. Oké, okay, heel belangrijk. En, nummer 1. <laughs> ja, de ja. auteur is professor Lokin. Oké. Okay. Ruben, dankjewel. Alweer, en een uh, uh, ja, fijn, uh, fijne vrijdag alvast. Ja, u ook. Uh, Dankjewel. Uh, Oké, okay. dag. Nou, zijn we weer wat wijzer geworden. 0800-1121. Ook nieuwe vragen, die kunnen we nog wel gebruiken dit uur. Dus uh, ja, als je iets in je hoofd hebt zitten waarvan je denkt... nou, dat is een vraag, ik heb hem nooit durven stellen. Geen vraag is te gek voor dit programma. Dus 0800-1121. Um, we gaan naar Klaas. Goedemorgen. Dag, Laas. Goedemorgen. Staat u mij? Ik, uh, nou, de, de hoorn iets dichterbij, of Ik weet niet of je een hands-free set hebt. Uh. Ja, ik zit in de auto met een handsfree set. Oh, Oké, okay, ja, ik, ik versta je niet zo goed. Dus uh, duidelijk spreken, dan, dan gaat het. Vertel, wat kan ik voor je doen? Uitstekend. Ik wil antwoord geven op dat AdBlue. Ja, het uh, diesel-vraagstuk. Uh, yes, wij zitten zelf in de wegtransport al 50 jaar. En het wordt enorm gepromoot, ook door de overheid... om dat te gebruiken in vrachtwagens. Maar het Blue noemen wij zelf enorm milieuvernietigend. Want Waarom? Net zijn wij in Maleisië, in Borneo, in Indonesië geweest... en alle oerwoud wordt weggekapt, ja, en dat zo groot als Nederland... om daar palmolieplantages van te maken... Mm -hmm. De dieren zijn weg, de planten zijn weg, de bomen zijn weg. En nu gaan we kijken en de mensen die daar werken, leven en wonen, dat trekken allemaal naar de grote steden. Hm. Oftewel, je hart staat stil als je dat ziet. En dan lopen wij je te promoten dat we een schonere motor hebben. Terwijl we het milieu vernietigen. Dan gaan we naar het volgende kijken. En het blue, dat is dus organisch. Ja. En dan voeg je toe aan de diesel. Ja. Organisch, dat zijn bacteriën. Nu hebben wij dus enorm veel last in het wegtransport: dat onze filters vervuilen, onze leidingen vervuilen, de dieseltank vervuilt enzovoorts. En dat kost weer een paar duizend euro per jaar aan schoonmaken, nieuwe filters enzovoorts. Om nu te stellen dat AdBlue schoner is? Nee, ik ben er geen voorstander van. Het volgende wat we hebben, als je kijkt op de vraag naar het elektrisch rijden. Nou, er wordt momenteel gepromoot door Tesla. Dat ze vrachtwagens hebben ontwikkeld die dus elektrisch kunnen rijden. Dus die geen gebruik moeten maken van diesel. Echter, de afstand die ze geven van 800 kilometer is nog geen werkelijk in de proef. In de praktijk nog geen 400 kilometer. Daar kunnen we dus helemaal niets mee. Ten tweede, het produceren van een onvoorstelbare hoeveelheid accu's om 45 ton de berg op te krijgen, want dat moet je nodig hebben, is ook enorm milieuvervuilend. Als we kijken wat we momenteel hebben met de Euro 6 motoren, die we dus gebruiken, waar ook langzamerhand de personenauto's naartoe gaan. Ik durf rustig in de ruimte te gaan staan maar zes vrachtwagens draaien met een Euro 6 motor... ...zo weinig uitstoot geeft iemand, een brommer bijvoorbeeld of een scooter... ...geeft zesmaal zes maal zoveel vervuiling als een vrachtwagen met een euro zes motor. Onvoorstelbaar. Dus, dus als je de werkelijke cijfers en feiten gaat kijken... ...dan moeten we de utopianen, zoals ik dat altijd benoem ...op een heel andere manier in het daglicht gaan zetten. Ja. Tot slot... Uh, uh, want uh, Willem die kwam in het begin van deze uitzending... met die vraag over dieselauto's. Uh, die, die wierp ook nog eventjes uh, ja, de waterstof, brandstof op. Is dat een, uh, nog een oplossing volgens jou? Weet je waar ik het over heb? Nou, de waterstof hebben we uiteraard ook gekeken. Maar het is een waterstof. Het wordt dan nog steeds gezien als een gevaarlijke stof. Want er schijnt ook, ik weet er niet zoveel van... ook een explosiegevaar in te zitten... En de tweede dus hebben we het nog niet dermate uitontwikkeld. Laten we daar dus volledig in het wegtransport. Maar wij zijn toch de grootverbruikers. Ook de binnen is grootverbruiker. Om daar gebruik van te maken. Hm. Dus dat valt nog ontzettend tegen de technologie. Die daar nog voor nodig is om dat allemaal te kunnen doen. Ja, oké. Okay. Duidelijk. Klaas, dankjewel. Oké, okay, prima. Oké, okay, en uh, succes op de weg. Dat zal wel lukken hoor. Oké. Okay. Fijne vrijdag. Dag Klaas. Ja, want het is inmiddels vrijdag. De zon komt over een paar uurtjes weer op. En tot die tijd, in ieder geval tot zes uur ben ik bij je. En uh, proberen we nog even wat vragen te vinden en antwoorden te geven. Dus ja, voel je geroepen alsjeblieft om te bellen naar 0800-1121. Um, iets wat we ook nog hadden in deze uitzending, een vast onderdeeltje, is natuurlijk de cryptogram. En als het goed is, heeft Goni daar een antwoord op. Dat klopt. <laughs> ja. Ik ja. heb het antwoord op de crypto. Ja. Oké, okay, zal ik hem nog even een keertje noemen? Dan weten we waar je antwoord op geeft. Voor de mensen die hem ja. uh, net gemist hebben. Uh, de ja. opgave van deze nacht was: um, melding maken van teveel ballast. En nou ja, toen zei ik al: 17 letters. Nou ja, dat is een ja. aardig woord. Dus de her hersenen hebben volgens mij even moeten kraken of viel het mee? Nee, viel mee. Ik kan ja. het direct. Oh, je had hem ja. ook. Oh, nou, vroeg, Echt waar. Ja, simpel voor je. Nou, gooi die kom erop. Gooi hem erin. Belastingaangifte. Belastingaangifte. Hartstikke goed. Ja. Ja. ja. Ja, iedereen ziet die te applaudisseren. Je hoort het niet, maar we doen het wel voor je. Oké. Okay, <laughs> dus uh, nee, ja. goed gedaan op deze vroege, vroege vrijdagochtend. Um, ja, ja. We, Nou ja, er staat altijd wel tegenover. Want jij hebt de hersenen laten kraken. En dat belonen wij ook hier bij Omroep Max ja. op Radio 1. Dus wij sturen ja. een mooi uh, verrassingspakket naar je toe. Leuk. Oké. Okay. Dus, Bedankt, hè. Ja, en uh, dank voor ja. het bellen, het oplossen. Ja, goede uitzending verder. Dank je wel, Ja hoor, dag. dag. Ja, de crypto is opgelost, dus we kunnen weer vrolijk verder met de vragen. Um, en iemand die nog een, een toevoeging heeft op een, een antwoord in ieder geval... van een vraag van zojuist, is eh, Jan. Goedemorgen. Ja, de 12-SV-procedure, 12, 12 uh, wetboek van strafvoerdering... Uh, wanneer een uh, officier van justitiezaak dus supponeert bij een aangifte... en wanneer er besloten wordt niet, niet te vervolgen... in geval van een strafbaar feit... Dan kun je dus die 12 c procedure aanspannen bij het gerechtshof. Dan was er één ding pertinent onjuist. Dat kan zonder advocaat. Ik heb dat al jaren, meerdere malen gedaan. Ik heb vorig jaar nog zo'n procedure bij het gerechtshof van Arnhem gewonnen. Hmm. En er uh, zijn een heleboel dingen in Nederland die zonder advocaat kunnen. Maar ja, misschien was die meneer advocaat. Ik weet het niet. <laughs> maar dat is uh, pertinent onjuist. Dat kan zonder advocaat. Oké, okay, heb jij het idee dat we... Uh, ja, dat te vaak misschien uit het oog verliezen... dat, euh, nou ja, dat er inderdaad, zoals jij zegt, heel veel dingen zonder advocaat kunnen. Dat, nou ja, dat we... ja, een heleboel mensen weten ja? dat niet. Alles nou. bij de kantonrechter kan zonder advocaat. En dat kan alleen maar tot bedragen hoger dan uh, tot 25.000 euro. Gaat het om meer schade of hogere bedragen... dan moet je naar de Arlandische Mensenrechtbank. Hmm. In bestuursrecht kun je alles doen zonder advocaat. Heel belangrijk, want uh, dat komt voor particulieren met zaken tegen de overheid vaak voor. Ja. Dat kan allemaal zonder advocaat. Oké. Okay. Maar normaal, ja, natuurlijk in een, um, in, een, uh, in een civiele procedure. En wanneer het gaat over meer dan 25.000 euro, ja, dan heb je een advocaat nodig. Ja, maar ja, goed, ik denk dat... In normaal, in hoger beroep, bij een gerechtshof natuurlijk ook. Hmm. Maar in een 12-SV-procedure niet. Want dat gaat om strafzaken. Als je zelf aangeklaagd wordt, wegens een strafbaar feit, kun je alles zelf doen tot de Hoge Raad toe. Ja, nou ja, ik, uh, ik denk, maar ik denk dat er vooral heel veel mensen... Uh, toch angstig zijn om dit soort dingen zelf te doen. Dat is toch, uh, je moet ja, toch je even moet over een drempel heen om dit soort dingen te doen. Weten. Maar wat, wat nou belangrijk is in die zaken... en daar vechten we al jaren voor met onze ploeg... in een heleboel landen is geen verplichte procesvertegenwoordiging. Bijvoorbeeld in Engeland, Amerika, Zwitserland en nog veel meer. Ik noem er maar een paar. En daar loopt het allemaal veel vlotter. Want er zijn ook mensen die het zelf goed kunnen. Bedrijven die mensen, vakmensen in dienst hebben. Dat is een van de redenen dat het allemaal zo lang duurt. Maar de, de landen waar dus geen verplichte procesvertegenwoordiging is... voor mensen die het kunnen, dat je het zelf kunt doen... daar zijn de ervaringen buitengewoon goed mee. Oké, okay, dus uh, jouw advies is eigenlijk... wees niet te angstig en probeer het gewoon. Ja, natuurlijk. Ja. Als je een beetje goed, uh, goed opgeleid bent, dan kun je dat best. <laughs> Nou, dat is een mooi advies hier op, uh, op deze vroege, vroege vrijdag. Tot uw dienst. Oké. Okay. En bedankt voor het bellen. He. Ja, dag. Dag Jan, dag. dag. dag. Drive My Car van de Beatles. Je luistert naar Nachtzuster, het programma over vragen en antwoorden. Uh, ik pik er zo ook maar willekeurig weer even een vraag uit. We hebben nog steeds een vraag openstaan over die verkeerslichten. Is er is wel, wel een reactie op gekomen, maar ik ben toch wel benieuwd... of daar nog meer mensen op willen reageren. Want ja, het wordt de ochtend, uh, mensen stappen in hun auto... of misschien in hun uh, vrachtwagen. Want er luisteren ook heel veel vrachtwagenchauffeurs naar Nachtzuster. Uh, en die vraag over die verkeerslichten van, uh, van Jos in dit geval... die was, ja, hoe komt het nou eigenlijk dat er toch zoveel stoplichten in Nederland... Ik moet verkeerslichten zeggen. Ik weet het. Stoplicht is het verkeerde woord. Daar werd ik al over gecorrigeerd vannacht. Eh, dat verkeerslichten, ook in de nacht, dat die altijd zo. Ja, dat, dat, dat er niet meer naar wordt gekeken. om die gewoon uit te schakelen. of in ieder geval oranje knipperend te maken. zodat je gewoon kunt doorrijden. Want je staat soms wel heel lang bij zo'n rood licht. Nou, als er meer mensen zijn. of als er iemand is die weet uh, ja, hoe die lichten werken en hoe dat dan zit... of wat, er een, wat er het beleid is van die verkeerslichten in de nacht... ben ik daar wel heel benieuwd naar. Dus laat het dan even weten. Mag via ons gratis telefoonnummer 0800-1121. Dus 0800-1121. Um, ik ben even benieuwd, hebben we een beller? Nee, volgens mij niet. Nou, dan gaan we nog even muziek draaien. Doen we dat gewoon. Ja, kan gewoon. Bel even met nieuwe vragen, hè? want uh, we zijn nog tot zes uur bij je... En, uh, ik ben je wel benieuwd of er wat leuk komt. En zij denkt toch echt dat je niet kunt vechten tegen het maanlicht. Het is volle maan, dus uh, daarom draaien we die ook. Even heel kort uh, voor Kees, die zojuist de vraag stelde... over uh, het het, de handleiding van zijn uh, navigatiesysteem, de DECA. Uh, nou, ik zei dat, dat er een linkje was binnengekomen op de NPO Radio 5-app. Kees, stuur even een mailtje naar nachtzuster.omroepmax.nl. Dan uh, sturen we dat linkje naar je toe. Uh, dat gezegd hebben we, gaan we direct over naar Dick. Dag Dick. Ja, goedemorgen, Dick Bruin, uit Kaspel. Ik had een vraag over waarom is volle maan zo belangrijk in de astrologie? Dat over de maand is ja. het Pasen, dat ja. weet ik. Maar ik weet niet zoveel van astrologie. En je wil weten waarom die volle maan overal terugkeert in allerlei uh, boeken en dat soort dingen? Ja, in astrologieboeken en zo. Nou, ja. En, en ik ken ook wel een liedje van, uh, van volle maan, van Daniel Loews. Oh, en ja. uh, volmoed van Nena. En waarom komt het steeds terug in de astrologie? Ja, je je wil eigenlijk weten waarom heeft de volle maan zo'n zo ja, magische aantrekkingskracht op mensen? Ja, en, en, en vooral op astrologen. Ja, ja, precies, ja. Ja, nee, ik vind het een hele goede vraag. Ja, het, heeft ook, het maakt bij mij ook altijd wel iets los, moet ik je zeggen. Dat is, uh, ja. Daarnet hadden we die mevrouw die eigenlijk... Ja, aan, als het ware aan haar water, om het zo maar te zeggen... voelde dat het volle maan is, zonder dat ze dat uh, ziet. Dus ja, er zijn heel veel mensen die daar wel een uh, apart gevoel van binnen krijgen. Van de maan, om het ja. zo maar te zeggen. Ja, en ik, ik voel me alweer over een maand dat het dan paas is. Hmm. Maar heb jij, heb jij er ook een, een bepaald gevoel bij? Of is het meer dat je denkt... Waarom, waarom duikt dit overal op? Dat je juist niet dat ja. gevoel hebt? Uh, ik, ik, ik weet niet, uh, het, het verband niet. Mijn broer doet een beetje aan astrologie. Ja. Maar die, die vertelt er wel eens over. Die kan er waanzinnig mooi over vertellen. Maar ik, ik weet nog niet. Hij heeft me nog niet verteld. waarom de maan zo belangrijk is in de astrologie. Nou, ik vind het een goede vraag, Dick. We zetten hem uh, op het lijstje om het zo maar te zeggen. Ja, oké, okay, dankjewel. Okay. Veel succes met je programma. <laughs> dankjewel. Ja, we zijn nog een half uurtje op Radio ja. 1... dus uh, hopelijk komt er nog een antwoord uh, op je vraag. Ja, dankjewel. Oké, okay, ik. Ja, En het antwoord mag je doorbellen hè, naar 0800-1121. Ook al die andere vragen die voorbij zijn gekomen... als je ze dan even wilt teruglezen, dan kan dat via onze Facebookpagina. Daar staan ze allemaal. Uh, en er is ook een vraag binnengekomen via de NPO Radio 1-app... Van Pieter, die vraagt: kun je een vuile dieselmotor ombouwen naar een schone? Dat is natuurlijk veel te doen nu rond dieselmotoren. Uh, bijvoorbeeld in Duitsland, waar onlangs een uitspraak is geweest: dat dieselmotoren mogen niet meer bepaalde steden mogen in. Uh, maar kun je een vuile dieselmotor op een beetje een simpele manier ombouwen naar een schone? Ben ik ook benieuwd naar 0800 1121. Uh, we gaan naar Rob. Ja, dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen, Rob. Ik ben Rob. Ja, hallo. Vertel. Um, ja, ik heb ook een vraag. Um, ik doe met mijn broertje hebben wij een, een soort uh, vinyl disco. Dus je als we draaien per he feestje. Heb een hyperface in... Ik moet je even onderbreken. Staat je radio aan of zit je op een drukke plaats? Nee, wat wat dat hoor ik niet. allemaal? Nou ja, ik zit in de vlas en uh, het waait nogal. Dus uh, misschien dat, dat, dat het is. Dus. Ja, misschien kun je even wat uh, dichter bij de horen spreken... Ja. Ik ga mijn best doen, dus, uh... Oké, okay. nou, we gaan, het, we gaan het gewoon proberen. Stel je vraag. Oké, okay. ja, maar wij draaien dus uh, uh, van vinyl... en we doen ook af en toe een muziekquiz. Maar we hebben natuurlijk de, de LP's... die, die hebben uh, de hoezen hebben de opening aan de, aan de zijkant... aan de rechterkant. Ja. Yeah. Uh, en de singletjes, die hebben de opening aan de bovenkant. <laughs> ja. ja. En dat is je vraag, waar, waarom is dat? Waarom? Ja, ja. <laughs> precies. Weet je dat ik dit... Ja, dit, uh, dit is wel een vraag inderdaad die ik onbewust ook altijd heb gehad. Ik heb, ik heb er nooit okay. overgenacht om het op te gaan zoeken waarom het zo is. Maar ja, ik stelde me die vraag ook wel eens ja. Nou, ik, uh, ik ben benieuwd. Dus, uh... De, de singeltjes en de LP hoezen. Nou, ik vind het een leuke vraag, Rob. Oké, okay, nou, dankjewel. En uh, blijf luisteren. Doe ik zeker. Hopelijk komt er zo een antwoord. Dankjewel. Rob okay. was dat. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Um, we gaan kijken of we een antwoord kunnen vinden... Tot die tijd. Eh, onder andere Klaas, want die heeft ook gebeld. Ja, met uh, Klaas de gemeente Vriesland. Ik heb twee, uh, twee dingen. Uh, ten eerste uh, gaat het over een beetje misschien over de motoren. Uh, met uh, waterstof. Maar waterstof uh, heb ik dus op, ook op Radio 1 gehoord. Dat kun je ook uh, opslaan door middel van mierenzuur. En uh, als je dat doet met mierenzuur... Ja. Dan kun je de pompen langs de weg ook behouden. Dus dan hoef je de infrastructuur ook niet meer te veranderen. Dan denk dan, dan je geen diesel of benzine, dan denk je gewoon meer zuur. Oké, okay. en is dat, een, is dat een ingrijpende klus? Nee, dat is dan ontwikkeling van de, de Universiteit van Leiden of Delft mee. Maar dat weet ik weet het niet zeker dus. Maar het, het was eerder in het nieuws geweest. Hmm, Oké, okay, dat is uh, een maar, goed maar, alternatief. De mieren, ja, de mieren, de mieren uh, ontwikkelen dat ook dus. En dan kunnen we het ook uh, professioneel doen. Hmm, nou, interessant. En het tweede, het automatische stadlicht. Ja. Yeah. Dat is dus uh, tussen uh, Leeuwarden en Balswaard. Daar hebben ze bij het plaatsje Huns... Hebben ze dus ook een, een, bij de autoweg een oversteek. En die gaat alleen, daar kun je uh, gewoon de 100 km snelheid aanhouden. Als er niemand de weg oversteekt. Gaat er iemand de weg oversteken, dan gaat het automatisch door middel van uh, borden. Dan wat is 70 km komt ervoor. Gaat dat oplichten. Okay. Maar het, is een, het was een hele juridische strijd om, om een hele een juridische. Beweging om het dat juridisch ook uh, uh, wettelijk uh, goed te krijgen. Dus. Maar het uh, werkt wel dus. Okay. Als je dus daar doorrijdt en, uh, en er is niemand die, die op de weg gaat... dan kun je gewoon 100 kilometer rijden. komt er iemand die wil de weg oversteken... en dan moet je 70 kilometer rijden. Ja, Automatisch. Dat, dat is echt zo'n uh, ja, wat je dan noemt een, een slim verkeerslicht. Ja, maar het was, had heel... Uh, Vele juridische haken en ogen. Oké, okay, want dat was de, de, de, de vragensteller Jos. Die vroeg zich ook af van ja, waarom er niet op meer wegen... dat soort uh, ja, ingenieuze technieken worden toegepast... om er te zorgen dat het verkeer s'nachts een beetje kan doorstromen. Ja, en er zit natuurlijk een prijskaartje aan. Ja, het uh, gewoon verkeerslicht zal waarschijnlijk een stukje goedkoper zijn. Ja, zeker. Ja. Nou, dat was het. Nou, Klaas, dank je wel. Ja, en het succes met het programma. Dank je wel. En jij een hele fijne vrijdag alvast. Ja. En nee, jullie ook nog. 0800-1121. Dat is het, uh, het nummer wat je nog steeds kunt bellen. Heeft Cor ook gedaan. Cor, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik, uh, ik stapte net in de auto... en uh, ik hoorde het verhaal een beetje aan... over uh, het, het verschil tussen AdBlue-verbruik in dieselauto's... en eventueel elektrisch rijden. En dan had die meneer er net al een aantal... Uh, een, een voorzetje gegeven. Maar die haalde ook wel wat dingetjes door elkaar... naar mijn idee... Mm. Uh, met name de, de, de zogenaamde biodiesel. Ja, ik meen te weten dat er uh, een Europese richtlijn is... dat een bepaald percentage van de brandstof uit biobrandstof moet bestaan. Maar dat, ligt, dat is eigenlijk een beetje uh, naast het gebruik van, uh, van AdBlue in dieselauto's. Ja, daar hadden we inderdaad over. Ja. En, uh, ik ben een vrachtwagenchauffeur. En ik rijd nu met een vrachtauto met een Euro 6 motor... En de eerste uh, auto's die AdBlue gingen verbruiken, ja, was uh, Euro 4 en Euro 5 motoren. AdBlue is eigenlijk, uh, ja, het goedje heet eigenlijk ureum. En dat wordt uh, eigenlijk in het laatste deel van de motor, de, de uitlaaddemper, ingespoten om uh, de uitstoot van roet te neutraliseren. Dat doet AdBlue. Hm. Dus... Uh, maar ja, is het... Is het nu wat er straks werd gezegd, van dat het echt een soort wondermiddel is? Want die meneer die er net mee kwam, die gelooft daar heilig in... dat echt brandstoffen een stuk schoner wordt uh, met de toevoeging van het AdBlue. Uh, nou, de, de brandstof wordt er niet schoner door. Nee. Uh, het, het, het, ja, het, de uitstoot wordt er schoner van. Uh, je ziet met moderne vrachtauto's als ze uh, koud er weg op gaan, zijn het net stoommachines. Uh, er komt heel veel uh, waterdamp uit de uitlaat... Uh, het enige wat het doet is het afbreken van de schadelijke roetdeeltjes die een vrachtauto of een dieselmotor uitstoot. Ik meen dat uh, Mercedes-Benz en Volkswagen het ook gebruiken in bepaalde personenwagens. Yeah. Maar uh, elke vrachtauto die je momenteel op de weg tegenkomt, uh, heeft zo'n installatie aan boord. En uh, des te schoner dat die auto is, des te complexer dat die uh, installatie uh, is, uh, is geworden... Mm. Het is zo dat met, uh, met vrachtauto's is het verbruik van AdBlue ongeveer 6 à 7 procent van het verbruik uh, van de dieselolie. Dus het, uh, het geeft ook wel een extra kostenpost uh, ja. voor de vervoerder. Dat snap ik, ja. ja we zullen toch moeten investeren om uh, onze uitlaatgassen wat, uh, wat terug te, te dringen, om het zo maar te zeggen. Ja, nou ja, natuurlijk moet ergens beginnen. En het had ook nog wel een neveneffect. Met de eerste Euro 5 auto's uh, liep het brandstofverbruik ook op. De uh, gemiddelde vrachtauto uh, ja, zit het ongeveer op een gebruik van rond de 1 op 3, 1 op 3,3 kilometer per liter. Uh, en eigenlijk deden de, de Euro 0 auto's dat in de jaren 90 ook al. En nu zie je de laatste twee, drie jaar wel dat de auto's ja, toch wel wat zuiniger beginnen te worden. Die gaan wel richting de, richting de 1 op 4. Maar heel veel zuiniger worden ze eigenlijk niet. Er wordt alleen ja, kunstmatig, uh, in dit geval uit bloed toegevoegd, om de uitstoot uh, terug te dringen. Maar uh, nogmaals, het hebben een neveffect. Auto's gaan wel wat meer uh, dieselolie verbruiken. Hm. Dus ja, goed, het, het, het ene heeft het andere een, wel eens een klein beetje, een beetje op, zeg maar. Ja, maar is het ook niet zo, wat ook wel eens wordt gezegd door, door critici... dat dit vooral wordt gedaan ja, om te zorgen dat ja, op, op wat voor fiscaal manier dan ook... of wel wat voor boekhoudkundige truc er eigenlijk wordt toegepast... om te zorgen dat je toch als, als ontwikkelaar van zo'n zo auto of van zo'n vrachtwagen... maar aan die milieunormen voldoet? Dat het echt een, een soort uh... een boekhoudige truc is eigenlijk? Of, nou, of nee, dat, dat denk ik niet. Ik, nou ja, goed, kijk, sommige software... Uh, dat, dat is ook nogal actueel geweest natuurlijk bij ja. de autofabrikanten. En Precies. ja, ook de truckfabrikanten uh, zijn onder de loep genomen. Uh, de grootste gevaar schuilt in het feit dat er bedrijven zijn... Die uh, software in de handel hebben en ja, met name Oost-Europese uh, bedrijven zijn daar toch nog wel erg handig in. Die uh, kopen natuurlijk een uh, Euro 6-vrachtauto en daar zit inderdaad een, een, een forse subsidie op. En die gaan dan vervolgens met de software uh, in die auto aan de slag uh, om het uh, adblue uh, systeem uit te schakelen. Ja, precies. Ja, en op dat moment ben je natuurlijk aan het, uh, aan het frauderen, mijn werkgever die. Uh, ja, die is er altijd heel fel op geweest. Uh, we hebben een euro 6 auto, er een subsidie op ontvangen. Die auto moet ook uh, een euro 6 uitstoot geven. Uh, zonder AdBlue uh, rijdt die auto dus ook niet, want nee. dat is ook uh, door de software bepaald. Maar ja, als je daar een uh, slimmerik in bent, dan ja. kan je dat wel omzeilen. Ja, ja, goed, uh, iedere vorm van... Uh, <lacht> Van, van milieutechnisch uh, rijden kan worden omzeild via ja. software. Uh, ja, sommige mensen zijn er slimder in. Nou, nou, het is heel actueel ja, goed, in ieder geval. Wel heel hoog. Ja, het is dat een is, actueel vraagstuk. Actueel. Cor, dank je wel voor het bellen. Ja, graag gedaan. Fijne en, vrijdag alvast. Dank je wel. Dag. Gaan we naar Jan? Ja, goedendag. Uh, ik wil je iets vertellen over die, uh, die baan. In verband met de astrologie. De volle maan, ja. De volle maan, ja. De volle maan is dat niet, maar dat is, te, dat is gewoon een maan. Op iedere dag, op iedere twee dagen... ...staat die in een ander teken. Staat die maan in een ander teken. Dan hm. begint met zeggen en eindigt met vissen. En dat is de manier. Dus ieder, ieder mens heeft het in een bepaald teken staan... Bijvoorbeeld als je het in een vuurteken hebt staan, dat is ram, leeuw, eh, booschutter, dan re reageren de mensen veel feller dan bijvoorbeeld in het tekentwissen, dat is het laatste teken. En het laatste teken, daar, daar, daar re reageert vaak heel, heel zwak of niet. Mensen die laten een, bijvoorbeeld iets oplopen tot het helemaal, uh, tot het en uh, dat uh, uh, uh, doet overlopen en dan... Ja, dan maken ze flink. Behalden, maar zo, zo werkt dat. Met die maanden is de manier waarop je reageert. Ja. Jan, dankjewel. Oké. Okay. En uh, uh, nou heb jij dan tot slot, laatste vraag: heb jij er nog een, een beetje last van gehad, wat sommige mensen dus wel eens hebben van zo'n volle maan? Of is dat helemaal niet in jou besteed? Uh, nee, nee, nee. nee. Maar ik wil je nog wel iets zeggen over die Blue, hè? Ik heb een auto Toyota. En die, rijdt, die heeft ook AdBlue. Ja. Yeah. En uh, die, die rijdt, naar mijn idee, veel zuiniger dan, dan uh, de, de, dat hij dat, dat niet zou hebben. Want er ligt een flinke motor in, het is een Landkruiser. ligt een flinke motor in, en die verbruikt 1,6 of zoiets. Of 1,6 liter op de 100 kilometer, sowieso moet ik het zeggen. Mm. Ja, er is een hoop over gezicht. En uh, dat zullen we er vaak nog wel blijven doen, denk ik. Want uh, er is een hoop discussie over, in ieder geval. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Dag, Jan. Ja. Dag. 0800 1121, dat is het, uh, het nummer wat je nog steeds kunt bellen. Het uh, komende uh, kwartier zijn we nog bij je. En uh, ja, er zijn nog wat vragen open. En uh, nieuwe vragen zijn ook altijd welkom. 0800 1121. Cleopatraasten bij de zee met Caesar. Daniel Louis, een volle maan. Ik kan het niet, nooit zo mooi uitspreken als hij zelf. Volle maan. Nou ja, goed. Je luistert naar Nachtzuster en we hebben het onder andere over uh, de volle maan. Uh, als je daar wat op wil, uh, uh, nou ja, als je daar een, een leuke toevoeging op hebt... van wat je allemaal al hebt gehoord. Of misschien een hele nieuwe vraag over die volle maan. Uh, 0800-1121 is het gratis telefoonnummer van, uh, van Nachtzuster. Willem? Ja, goedemorgen. Jij hebt het ook hè, over de volle maan. Ja, zeker. Ik uh, schakelde wat later in, maar ik hoorde wel wat, wat interessante dingen. En uh, toevallig heb ik een tijdje geleden. Uh, zat ik met dezelfde vraag: eigenlijk, waar, waar komt het vandaan en wat voor uh, effecten heeft het op ons leven? Ja. Nou, dan ben ik, dat, ben ik dat eens gaan uitzoeken. En dan zie je eigenlijk dat, dat in de wetenschap, op basis van uh, humaniteit, psychiatrie, gynaecologie, dat er eigenlijk geen enkel verband wordt, uh, wordt gevonden. Dat is, dat is wel opmerkelijk. Ze zien wel bepaalde dingen dat... Uh, nou ja, de laatste tijd is het nieuws geweest... dat mensen bijvoorbeeld uh, minder goed slapen. Maar dat heeft eigenlijk weer te maken met de lichtintensiteit. Ja. En daarnaast hebben ze een verband gevonden dat... Uh, of dachten ze een mogelijkheid... dat meer motorrijders een ongeluk kregen tijdens volle maan. Hm. Uh, dat werd in datzelfde stuk ook weer onderuit gehaald. Omdat ze eigenlijk zoiets hadden van... ja, oké, okay, met deze lichtintensiteit gaan ook meer motorrijders de weg op. Dus, uh, ja, een kleine toevoeging volgens mij in, de, in, in, in, de, in het verband naar astrologie en, uh, en aanstand. Uh, volgens mij is dat er gewoon niet. Dat nee, is dat er gewoon niet. het is niet, uh, niet aangetoond in ieder geval. Het is niet aangetoond. Mensen proberen natuurlijk altijd al te kaderen van vroeg af. En uh, volgens mij kun je geen uitsluitend bewijs uh, vinden. Nee, terwijl ja, het houdt de mensheid wel al... Eeuwen bezig natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook sprookjes en fabels... waar altijd die, die volle maan toch altijd weer een rol speelt. Ja, nee, dat klopt zeker. Uh, er zijn volgens mij wel wat organismen die daarop reageren... maar dat is volgens mij weer op de lichtintensiteit. En ik denk ook dat het ook zo met in de, in, in, ja, in de planten, plantenkunde zit eigenlijk. Gewoon het bloei van planten. Want vo, volgens mij, dat is de basis uh, waarop ze dat hebben we proberen te categoriseren... En wanneer ze dan bijvoorbeeld bepaalde gewassen moesten oosten of... Dat zit er helemaal in. Hm. Maar je kunt volgens mij niks met persoonlijk, uh, persoonlijk karakter... in verband brengen met de stand van de maan. Nee. Nou ja, het, houdt, het houdt ons in ieder geval wel bezig deze nacht. Deze volle maannacht. <laughs> ja, Willem... ja, dat is zeker zo. Ja. ja Oké. Okay. Ik, ik, ik, ik had nog een klein iets over, die, uh, over dat, dat waterstofpoeder. Uh, ik weet niet of ik er nog tijd voor heb. Ja hoor, zeg het maar. <clears throat> Nou ja, dat intrigeert me ook. Uh, het, het probleem was bij, uh, bij waterstof... is dat als jij de auto's mee rond laat rijden... dan moet het onder... ik dacht al iets, onder 80 bar wordt het, uh, wordt het ingebracht. Hm. En dan rij je gewoon rond met een rijdende bom. Dat is het eigenlijk. Ja, nou, ik, ik, dus, uh, ik las er wel een stuk over in de krant... van een professor die, zegt of, die echt erop zweert... dat het een heel, een heel veilige techniek is. Ja, oké. Okay, maar dat is dan de waterstofpoeder. Want de waterstof zelf... Als je, als je daar op wil rijden, dat, nou, dat is een rijdende bom. Maar inderdaad, dat stuk wat die, wat die professor heeft gemaakt... Die, uh, ja, die brengt eigenlijk... je tankt eigenlijk twee dingen volgens mij. Dus, dat is waterstofpoeder en, je, en het zuur waar die meneer uh, het over had. Ja. In ieder geval de natriumverbinding. Die tank je dus beide. Als je dan een ongeluk krijgt, dan is het niet onder druk. En dan is het geen bom. En wat, uh, wat er dan gebeurt, is dat uh, bij de motor breng je die dingen bij elkaar in dus en het poeder en, en, ja, en, en de wateroplossing, de zuuroplossing. En dan krijg je dus de chemische reactie. En dan krijg je dus ook dat de, er dus direct waterstof wordt gemaakt in de motor. Hm. Ja, dat is, dat, is beetje, dat is een beetje het verhaal. Dus wat je dus tankt, je hebt wel een grotere tank nodig, omdat je dan water gaat tanken. Ja. Maar in de motor uh, ontbind je het in uh, waterstof. En dan, uh, dan is het pas een brandbaar proces. En dan is het geen uh, levensgevaarlijk proces meer. Oké. Okay. Dus, ja. Nou ja, het, het, er wordt ook wel gezegd. Ja, ik bedoel, in principe is natuurlijk elke auto ook een, een, een, ja, een, een soort bom. Een rijdende bom. Ik bedoel, de, de, de gewone benzine die wordt getankt. Ja, die is ook explosief natuurlijk. Ja, ja dat is natuurlijk wel zo. Maar als ja? je, als je water, waterstof uitbrandbaar. Veel brandbare en explosieve dan, uh, dan benzine. Dat wordt onder 80 bar opgeslagen. Dat is, uh, nee, dat is, dat is 80 bar. 1 bar 10 meter waterkolom. Dat is, dat is 800 meter water, waterdruk staat erop. Nou, als er dan iets gebeurt, er komen gigantische krachten vrij. Dus volgens mij wordt het een gigantische explosie. Hmm. Nou ja, voorlopig zijn we er nog niet. Want het is een techniek die nog in de kinderschoenen staat. Dus uh, we gaan hier nog veel over horen, denk ik. Ja, nou, leuk. Dankjewel. J jullie ook, bedankt. Ja. <laughs> Oké, okay. dank voor het bellen. Dag, Dag. Uh, we gaan nog even naar John. John, goeiemorgen. Goeie uh, ja, goeiemorgen, hallo. Ik had naast uh, gezien op uh, kassa over uh, een uh, oude dieselmotor. Er was een man die had de oude camper. En die mocht uh, in een bepaalde stad mocht hij niet meer in inrijden, omdat hij een oude camper had van Paul Bouwjaar. En die had. Die Camper in Duitsland om laten bouwen naar een schonere dieselmotor. Uh, Ze hebben mm. die dus daar te om kunnen bouwen. Dus het, het, is wel, het is wel mogelijk? Ja, er was uh, afgelopen zaterdag bij uh, Kassa, ja. of vorige week, of uh, de week daarvoor, nog bij Kassa op. En uh, die had toen uh, laten testen en in uh, Nederland bij een Keurings. Uh, een keuring station. En in bleek dat hij uh, had hem dus om laten bouwen. En bleek nog schoner te zijn als een uh, bronfiets. Maar was dat een, een hele moeilijke ingreep? Of een dure ingreep, weet je dat? Weet dat gezegd in de ja, uitzending? Ja dat, is, ja, dat is niet goedkoop. Dat kost uh, van 1500 euro meer dan 1500 euro. Ik weet niet precies. Maar ja, was kijk. Dan heb uh, je het al. Goedkoop. Er zit een prijskaartje aan. Ja. Ja. Ja. Maar goed, het, het kan dus wel. Wat dat was de vraag van, van Pieter, hè, die dus vroeg inderdaad: kun je een vuile dieselmotor ombouwen naar een schone? En uh, nou ja, met, voor veel geld kan het in ieder geval, dus. Ja, dan kan je een bepaalde euro uh, uh, ja, categorie uh, krijgen dan wat, ja. wat je dan is uh, niet goedkoop. Nee. nee, is voor niet iedereen weggelegd. Dus, uh, uh, nou ja, goed, dat hebben we al geconstateerd. Dank je wel, uh, John. Ja was bij Kassa, op een paar weken terug. Precies, dus uh, ja, als, uh, als Pieter dat nog even terug wil kijken... gewoon op uh, npo.nl of zo kun je dat uh, terugkijken van Kassa. Dank je wel. Ja, en tot ziens. Uh, en dan gaan we denk ik naar het einde toe van uh, Nachtzuster. En uh, nou, dan hebben we altijd Martin. Dag Martin. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, ik heb nog het een en ander binnengekregen... via de sociale media... Uh, waaronder uh, Bart heeft een antwoord op de vraag van uh, Rob... waarom lp ze uh, aan de zijkant open zijn en de singles aan de bovenkant. Um, als DJ draait hij uh, regelmatig singles vanuit de koffer of uit een bak. Je kan dan het singeltje zoeken, pakken en terugleggen in die uh, koffer. Uh, met de opening naar de bovenkant. Mm -hmm. Platen, die draai je helemaal en die bewaar je ook niet in een platenkoffer... maar die zet je dus zeg maar in een kast neer waardoor je dus weer de plaats sneller uit de zijkant kan pakken... en toch de hoes kan lezen. <laughs> Wat grappig, dat wist ik helemaal niet. Leuk. Ja. Even kijken, dan hadden we nog helemaal aan het begin van de uitzending... al wel al die vraag, waarom krijgen we de griep in de winter? Mm -hmm. En dat laat André weten. Daar hebben ze in Zweden een onderzoek naar gedaan... Die hebben drie jaar lang bekeken van hoe is het weerpatroon en de griepcijfers. En het blijkt te zijn dat zo gauw de eerste keer vorst uh, heeft plaatsgevonden als een soort kickstart fungeert uh, uh, voor de griepepidemie. Hm. Dus iedere keer zo gauw de griep is, dan breekt die epidemie ook los. Jee, oké. Okay. Ja, nou ja Dat denk het, het, het niet, het, maar... Het, het, <laughs> ja, het, als je het zo stelt, dan klinkt het ook wel weer logisch op een bepaalde manier, toch? Ja, ja. Dan hadden we ook nog uh, Igor. Die wilde weten hoe dat nou met die app werkt. Van uh, weet ik veel? Ja, oh, dat was helemaal in het begin van de uitzending. Ja, daar hebben we helemaal geen antwoord meer op gehad. Nou, daar komt hij dan, uh, dankzij Marga. Uh, de app maakt gebruik van audio digital watermarking. Nou, toen had ik zoiets. Wat houdt dat nou weer in? Het komt erop neer dat als je uh, die vraag wordt gesteld, dan zo gauw je de antwoordtijd begint, begint er ook een muziekje te lopen. En dat muziekje, die uh, vangt dat microfoontje van je, van je mobiel op. En die zorgt ervoor dat op dat moment dus de vraag zichtbaar wordt, ook op jouw toestel. Oké, okay. met dat, dat, dus, dat, dus, dat achtergrondmuziekje nee, heeft ermee te maken. Zijn gegeven. Ja, ja, dat muziekje, dat is, dat is de, de sleutel eigenlijk. Ja, want even voor de mensen die het gemist hebben... het ging om een vraag, de, de, de Weet ik veel-app... De, de quiz van Linda de Mol... kun je meedoen op je tablet... en hoe kan het nou dat die app precies gelijk loopt met de televisie? Dat was de vraag, ja. Ja, en dat schijnt dus ook gebruikt te worden in films. Oké, okay, oké. Okay. Volgende. Ja, dan hadden we nog die vraag van Dublin op de weerkaart. Ja. Uh, dat te melden. Uh, het komt erop neer... ze laten altijd Ierland in combinatie zien... met uh, Groot-Brittannië... En dan ligt Dublin helemaal aan de kust van Ierland, waardoor als je Dublin uh, erop projecteert, het weer over de kaart van uh, Groot-Brittannië ligt. En daarom doen ze alleen Edinburgh, want dat ligt hoger en dat overlapt niks. Oké, okay, dus, dus werd gesuggereerd uh, eerder deze uitzending dat het een hele politieke achtergrond had, dat uh, die naam niet werd genoemd op de kaart, daar klopt helemaal niets van? Nee, het is gewoon puur pragmatisch. Afgevinkt, oké. Okay. <laughs> Mooi. En dan haal ik er nog eentje. En dat ja. was Bert met de vraag, uh, ben je nou koud, wanneer ben je nou koud en warmbloedig? Ja. En daar krijg ik echt van diverse mensen te horen, het is net zoals bij de dieren. Je bent uh, een, een reptiel die koudbloedig is, die moet in de zon gaan liggen om het warm te krijgen. Dus zijn huisgenoten zouden dan koudbloedig zijn. Hij heeft het altijd snel te warm, dus dan is hij warmbloedig. Oké. Okay. Zet ik er weer een ja, vinkje we bij. Nou, daar zijn we er helemaal doorheen, uh, Martin. Dan uh, rest mij... Uh, uh, nou ja, dankjewel, in ieder geval. Ja, en jij bedankt voor het waarnemen. Ja, ja graag gedaan. gedaan. Graag gedaan. Nou ja, bedankt aan iedereen die heeft gebeld vannacht. Uh, Astrid, uh, ja, die was dus een weekje ziek. Ik hoop dat ze de volgende week weer is. En dan is natuurlijk ook die uitzending die in het teken staat van de internetlozen. Met uh, als gast uh, Max Ombudsman Rogier de Haan. Die dus uh, waarschijnlijk volgende week dus aanschuift bij Astrid. Ik wens jullie nog een hele fijne vrijdag. Trek wat warm zijn als je er buiten gaat. En uh, zometeen veel plezier met het NOS Radio 1 Journaal. Een programma van Max NTO Radio 1.